terug een bericht van de ontvoerders. Alsjeblieft. Het is gericht aan de ouders van Alain. Dat was het letter. Eén ogenblikje, Jacques. Het kan van grappenmakers zijn. Uw zoon is gezond en wel. Indien u de volgende instructies opvolgt, zal de jongen niets overkomen. U moet volgende week vrijdag om tien uur aanwezig zijn op het zand, om al daar de hierna genoemde schilderijen te verbranden. Alsjeblieft. Het publiek moet van dit evenement op de hoogte gebracht worden via radio en televisie. Het publiek moet vrije toegang krijgen tot het zand om dit feestelijk gebeuren mee te kunnen maken. Bij het niet naleven van deze voorwaarden zal Alain Fect hm? om het leven worden gebracht. Deze brief geldt als laatste en enig contact. Mijn schilderijen? hij gaat het leven van onze zoon toch niet op het spel zetten voor een paar schilderijen? Maar ik heb alleen maar dure werken, zijn er fortuin? Schilderijen aan. kunnen vervangen worden, mijn kleinzoon niet. Meneer de procureur, het spijt me, maar ik ben er niet gelukkig mee... dat heel het land op de hoogte is van de ontvoering van mijn zoon. Ik ook niet, mevrouw Vrooman. Maar uh, u kunt mij toch moeilijk verwijten dat de ontvoerders een fax gestuurd hebben naar alle u, televisie. U had bijvoorbeeld kunnen vragen om niet rechtstreeks op antenne te gaan. Er is nog iets als persvrijheid. Ja, dan. maar nu gaan de ontvoerders dubbel voorzichtig zijn... en daardoor wordt de kans om mijn zoon terug te vinden nog kleiner. Nee, nee, net het omgekeerde. De ontvoerders willen juist die bekendheid bij het grote publiek... anders hadden ze die fax niet gestuurd naar de televisie. Maar Alfa, waarom? Ik begrijp het niet. Tja, dat begrijp ik ook niet... Ik zie niet meteen in wat ze daarmee willen bereiken... Ja, bij een ontvoering gaat het meestal om geld. En inderdaad, hoe meer mensen er op de hoogte zijn van de ontvoering... ...zoveel groter is de kans dat iemand iets gezien heeft. Meneer Beekman, ik wil mijn zoon ongedeerd terug... ...en ik ben bereid om daar alles voor te geven. Alles. Procureur, mm. we hebben een spoor. Godzijdank. Mijn manschappen hebben in de telefooncel van waaruit de ontvoerder gebeld... ...heeft een medicinaal flesje gevonden. Naar het schijnt gaat het om oogdruppels. Oogdruppels. Waaruit besluit u dat het flesje toebehoorde aan de ontvoerder? Dat weten we natuurlijk niet zeker, maar het zou best uh, kunnen ik ben voor zijn het. het flesje is naar het labo gebracht en wordt onderzocht, zowel op vingerafdrukken als op inhoud. Zo gauw het resultaat bekend is, brengen we op de hoogte. Mooi. Laten we nu maar hopen dat dat iets oplevert. Verder nog niets? Ja, ja. Er is een man gesignaleerd die hier volgens de buurtbewoners niet thuis hoort. Ah. Ik heb zijn persoonsbeschrijving. Het was een vrij jonge man, slank, om niet te zeggen mager. Mm -hmm. En belangrijk qua herkenning, hij was heel groot, 1,90 meter tot 2 meter. Men heeft hem zien instappen in een grijze Volkswagen Polo. Nummerplaat? Niet bekend. Ja, dat zou te veel geluk zijn. Oké, okay, nog onmiddellijk een nationaal opsporingsbericht af. Meneer Nasens, ik ben commissaris Van In en dit is substituut Martens. Wie is er aan de deur? De politie. Zeg je, hebben wij iets verkeers gedaan? Nee, nee, nee, nee, we hebben alleen wat informatie nodig. Mogen we even binnenkomen? Ah oh ja, natuurlijk. Dank u. dat is mijn vrouw. Er is toch niks gebeurd met ons gieken? Het is voor uw zoon dat we hier zijn, maar... Oh, is er is maar... iets gebeurd. Ik voel het, Nogels er is iets gebeurd. Zeg het maar in eens. Als er iets is, je moet niet rond de pot draaien, hè. Deze gerust, er is niets gebeurd. We zouden alleen graag weten waar uw zoon is. Waarom? Heeft hij niets gedaan dat hij mag? Dat geloof ik niet. Ons kieken doet geen vlieg kwaad, hè, Klopt dat uw zoon, dat hij geadopteerd is? Ja, ja, maar voor mij is hij mijn echte zoon. Hij is hier vanaf zijn geboorte. Waarom vraagt u dat nou? Ja, wij willen alleen maar weten hoe uw zoon hier terechtgekomen is. Hè? Via wie... Het is belangrijk dat we weten wie de werkelijke ouders zijn. Ja, maar waarom in godsnaam? Nee, dat, dat is toch niet belangrijk niet meer dan al die jaren. Ja, rustig maar, hè, mama. Het kan ook geen kwaad om het in te vertellen, hè? Ja, uh, pastoor de Brabanderen, de vroegere pastoor van Lopem, heeft voor de adoptie gezorgd. Dat is ondertussen al 25 jaar geleden, ja. hè? En van waar kwam de baby? Oh, dat weten we nee, niet. Dat weten we. De pastoor, die heeft alles discreet geregeld. Wij mochten niet weten van waar hij kwam. Ja, maar dat vonden we ook niet belangrijk, hè, papa. We kregen eindelijk een kind. En we hebben het Gieke genoemd. En vanaf dat moment was dat onze baby. Waar is Gie nu? Ik weet het niet. Weet u het niet of wilt u het niet zeggen? Ik weet het echt. Ze spreekt de waarheid. Gie is drie maanden geleden alleen gaan wonen. Hij heeft al niks meer van zich laten horen. Mijn vrouw leidt daar heel erg onder. En u hebt geen enkel idee waar hij nu is? Nee. Of... Uh... Nee, nee. Zegt u het maar? Ja, hij heeft altijd een goede band met pastoor de Brabander onderhouden. Misschien weet hij meer. En waar kunnen we die pastoor vinden? Oh, ik hoop dat hij nog leeft. Ja. Ja, dat moet u gaan vragen op Wisdom in Brugge. Heeft u een foto van Guy? Een foto? Uh, ja, ja, natuurlijk. Ja, uh, maar... je krijgt hem. Op voorwaarde dat je mij iets laat weten als je Gieke gevonden hebt. Ik beloof het u. Een ogenblikje, meneer. Ik kom u helpen. Het zal wel gaan. Ja. Het is niet gemakkelijk met die draaideuren. Niet als je in een rolstoel zit. Ja. Bedankt voor deur. Ah, daar zijn we voor, meneer. Komt u een van onze gasten bezoeken? Of, uh... Ik wou een kamer huren. Is er nog één vrij? Ja, dat treft. Ik ben de receptionist van dienst. Zullen we eens even kijken wat we voor u kunnen doen? Ah. Voilà, kamer 435. Een eenpersoonskamer met alle voorzieningen voor een... Een uh... niet-valide. Een minder-valide, meneer. Mag ik uw identiteitskaart even voor de inschrijving? Mijn uh, identiteitskaart? Mm -hmm. uh, mijn naam is. Ja, uh... wij moeten de identiteitskaart vragen. Dat is het reglement van de politie. Excuseer. Ah, ja, dat is geen probleem. Uh, alsjeblieft. Dank u, meneer Guy bent commissaris? Uh, substituut Martens. Uh. Ah, u bent de substituut. Yeah. Moderne tijden, moderne en, uh, U bent de commissaris, neem ik aan. Uh, Pieter van den, Ja. ja. <laughs> Neemt u plaats. Dank u. Dat ik niet meer van de rapste ben. Ik ben 86. 86 al? Oh, dat is u niet aan te geven. Ik uh, schatte u hooguit uh, 70. Dat is heel vriendelijk van u, mevrouw, maar er hangen hier overal spiegels die het tegendeel beweren. En ik denk niet dat twee zulke belangrijke mensen naar hier zijn gekomen om over mijn leeftijd te praten. Niet dat ik dat niet zou appreciëren. Om eerlijk te zijn, nee, uh, we zijn op zoek naar een pastoor. Wie niet, beste vriend, wie niet? Ik herinner me mijn tijd als pastoor nog. Mijn deur stond altijd open voor mijn benende uh, parochia. Ja, uh, eerwaarde, dan... uh, excuseer. Uh, wij zijn niet op zoek naar zomaar een pastoor. Uh, wij zijn op zoek naar een zekere de Brabandere. De vroegere pastoor van Loppen. Huh. In deze archiefkasten zit alles wat wij hebben, mevrouw. En met de hulp van onze heer zal het zeker lukken. Ja, als dat hier nog lang gaat duren, krijg ik gegarandeerd een attack. <lacht> Eén ding is zeker. Je zult hier direct de absolutie krijgen. <lacht> de Brabant de Adolf. De Brabant de Voilà. Ik heb een... Pastoor emeritus sinds 1982. Hij woont nu bij de zusters van liefde in Wingen. Kunnen we hem daar bezoeken? Oh, dan zal ik eerst de zusters wel eerst tot de hoogte moeten brengen. Ja, als u zo vriendelijk zou willen zijn, ja. Het is een zaak van leven of dood.